Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, heeft in vijf jaar tijd 55 miljoen euro winst gemaakt, meldt het AD. Het bedrijf verdient vooral aan de verkoop van de kaarten. Die gaan over de toonbank voor 7,50 euro, maar kosten het bedrijf maar 88 cent. Ook mag een kaart maar vijf jaar worden gebruikt. De kaart zou eigenlijk alleen kostendekkend moeten zijn. De winst zou Translink weer als dividend hebben uitgekeerd... aan vervoersorganisaties die eigenaar zijn van het bedrijf. De aanpak van het tekort aan huurwoningen werkt niet... dat zegt de voorzitter van de samenwerkingstafel... die het tekort moet aanpakken. Al jaren zijn er te weinig huurwoningen... vooral voor mensen die net te veel verdienen voor sociale huur... Gemeenten, rijk- en woningcorporaties moeten door goede samenwerking... ervoor zorgen dat de noodzakelijke 50.000 huurwoningen bijkomen, vindt de voorzitter. Na de mislukte staatsgreep in Turkije... hebben ruim 100 Turkse NAVO-militairen asiel gevraagd in Nederland, België en Duitsland. Dat heeft de NOS achterhaald samen met NRC. Ankara heeft honderden militairen gevraagd terug te keren naar Turkije... maar de militairen zijn bang dat ze daar worden verdacht van het meeorganiseren van de staatsgreep. Militairen die wel teruggingen zouden in Turkije in de gevangenis zitten. De nationale veiligheidsadviseur van president Trump, Michael Flynn, stapt op. Flynn zou met de Russische ambassadeur hebben gesproken over het opheffen van de sancties... nog voordat Trump president werd. En dat mag niet volgens de Amerikaanse wet, omdat hij toen nog een burger was. De post van Flynn wordt waargenomen door generaal Kellek. De brand in de vluchtelingenvilla in Twello is aangestoken. Dat vermoedt de politie na onderzoek, schrijft het AD. Door het vuur werd het door de gemeente aangekochte pand eind januari verwoest. De gemeente wilde in de villa in Twello 14 vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderbrengen. Het weer vandaag volop zon en droog. Het wordt 5 graden in het noorden en zo'n 11 graden in het zuiden. Morgen nog wat warmer. In Limburg kan het dan 15 graden worden. Vanaf donderdag wisselvallig en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 35 files. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer kost je een kwartier. A2 de Bos Utrecht tussen de knooppunten Evendingen en Oude Rijn 9 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De vertraging is nog wel een half uur. En ook een half uur vertraging op de A4 richting Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer staat 9 kilometer. Dat heeft te maken met een, een, een, een kraanwagen met pech op de A10 Zuid richting Amersfoort. Je kan Vanaf het knop met de hoek het beste kiezen voor de A5, de rij je om die file heen. Op de A4 richting Den Haag staat tussen Roulevaren, en, en Zoetewouden dorp 8 kilometer, ruim 20 minuten extra daar. A12, Den Haag, Utrecht, half uur vertraging tussen Bodegraven en Knoop het Oude Rijn er staat 17 kilometer. Ook op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knoop het Maandenbroek en Maren staat 13 kilometer. Dat komt door een kapotte auto eerder vanochtend. De weg is nu weer vrij.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 Op de week in het nieuws dat Madonna weer twee nieuwe adoptiekinderen heeft uh, ja, gekregen uit Malawi. Daar had ze er al twee van. En uh, dit keer heeft de 58-jarige Diva in wederom weer twee. Esther en Stella. Maakten ze officieel bekend deze week. En dit was een van haar beginnen in de hits.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 De wit-Russische hardhitter dicteerde de rallies en imponeerde met prachtige winnaars. De tweede set repareerde Krajacek nog wel een dubbele break-achterstand... van 1-4 naar 4-4, maar weer verder liet de gretige Zabalenka het niet komen. Het is nog niet bekend wie in april de tegenstander van Oranje wordt. Dan gaan we skiën. Waar komen we met het weer. Ilka Stuheks heeft in Sant Moritz de wereldtitel op de afdaling veroverd. De Sloveense skiester...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 This time I really mean it I hope it's clearly understood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 Tell to me, but you're.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 Je geen uh, materiaal van hun gehoord. Uh, Mecklemore en uh, Ryan Lewis met Can't Hold Us. En daarvoor Cross the Kill Ticket uit 1 uh... jaren 80, Down to Earth. Zonnetje breekt door op vrijdag, nee, ik wou zeggen zondag, februari 2017. Het is 9 minuten over half 3. Je luistert naar Zandvoort op zondag bij ZFM. En hier zijn de Doobie Brothers met The Doctor.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 de Art Boulevard Zandvoort. Bij interesse en vragen kun je een e-mail sturen naar Natalia@beatpromotion.nl. Natalia, .nl, N-A-T-A-L-I-A -A -A at En check ook de website www.artboulevardzandvoort.com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 Het is weer weekend en ik heb me god geen goesting om te hangen in de zetel, dat slapen en heb je op staan. Ik ben gandaas, negerstaans, meer malden en ik zie wel wat ik kan, kan dan blijf ik doorgaan. Ik pak een douche, nou, ik mijn in kies een shower, pak net print en Dan op beneden op de kast, verdien, schoenen mee klas. Ik zie tussen denk dat ik gaan. Ik ga dus te Zitten we nu al? Zitten we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 Dit is Zandvoort op zondag en John Anderson als laatste voor het eerste gedeelte van Zandvoort op zondag.